Het was een klein toestel dat leek op het type dat gebruikt werd voor artillerieverkenning. De piloot had Davis' lantaarnen gezien en cirkelde boven de boerderij. Oh, hij gaat landen. Ja, ik verwachtte al zoiets. Ook die voorbereidingen wezen erop dat er een toestel zou landen. Laten we een beetje dichterbij zien te komen. We moeten proberen de rand van het veld te bereiken. De piloot scheen zorgvuldig zijn landingsterrein te onderzoeken. Hij vloog enkele keren laag over het veld, waarna hij naar het oosten draaide om zijn landing voor te bereiden. Paul en Ina waren net bij de hecht die om het veld liep aangekomen, toen het toestel daalde, de grond raakte, door het pas ontstaande gat in de heg rolde en honderd meter verder tot stilstand kwam. Terwijl de motor nog liep, ging de deur van de cockpit open en sprong er een man naar beneden. Hij liep een eindje van het toestel af. En zwaaide naar de piloot. Het toestel draaide rond en stond een ogenblik stil met zijn neus naar het gat in de heg gericht. Met een daverend geluid van de motor stoven toestel naar voren en vlak nadat het het gat gepasseerd had kwamen de wielen los van de grond. Het draaide naar het oosten en scheerde vlak over de toppen van de heuvels. Na een paar seconden was het geluid van de motor achter de heuvels weggestorven. Vlaanderen had zijn kijker gericht op de man die uit de toestel gesprongen was. Davis en Tomlinson haasten zich naar hem toe toen hij hen tegemoet liep. Nina fluisterde. Paul, kun je zien wie het is? Nee. Hij draagt een hoed en heeft zijn kraag opgezet. Ze zagen dat de man Davis en Tomlinson begroette. Hij draaide zich een ogenblik om om het vliegtuig na te kijken... Toen was zijn profiel duidelijk in het heldere maanlicht te zien. Vlaanderen slaakte een kreet van verbazing en gaf de kijker aan Ina. We hebben gelijk gekregen, kindje. Het is onze oude vriend Harry Shelford. De volgende dag waren Ina en Paul weer in Londen terug. Ze hadden zo vlug mogelijk Crouse Farm verlaten toen Davis, Tomlinson en Shelford in de auto vertrokken waren. Onmiddellijk nadat ze in het hotel in Cardigan aangekomen waren, had Vlaanderen de portier uit zijn bed gebeld en een gesprek aangevraagd met Sir Graham Foltz om hem te waarschuwen dat Harry Shelford in Pembrokeshire was. Terwijl hij en Ina nog een paar uur probeerden te slapen, werd de politie in vijf districten gewaarschuwd, maar toen Vlaanderens morgens opnieuw belde, hoorde hij dat ze geen succes hadden gehad. Davis en Shelford waren van het toneel verdwenen. Ik vind dat je zo vlug mogelijk terug moet komen, had Sir Graham gezegd. Er zijn een paar interessante dingen naar voren gekomen tijdens je afwezigheid. Charlie scheen bijzonder blij te zijn om de Vlaanderen terug te zien. Ze ontdekte al spoedig de reden. Die telefoon rinkelt al de hele middag, klaagde Charlie toen hij hun koffers in de hal neerzette. Ik heb geen kans gehad om eens even te gaan zitten of om iets te doen. Heeft Sir Graham nog gebeld? Ja, hij zei dat hij om een uur of vier langs zou komen. En inspecteur Vosper was hier nog geen half uur geleden om te vragen of u al terug was. Charlie wees met zijn vinger naar het stapeltje brieven op de haltafel. Bovenop lag een telegram. Hebt u dat al gezien? Vlaanderen sneed de envelop open en grondde toen hij de inhoud las. Van wie is het, Paul? Van Pasterweek. Hij is weer van idee veranderd. Hij is nu van plan binnen de komende 24 uur naar Londen te komen en hoopt binnen het Dorchester Hotel te ontmoeten. Weet je die filmmagnaten dan nooit wat ze willen? Ina keek het stapeltje brieven vluchtig door. Dit zal wel een rekening zijn. Dat is jouw afdeling. Vlaanderen keek naar de postzegel en maakte de envelop open. Er zat een rekening in van Andersons kunstzaak van veertig guinea. Meneer Brooks' ongesteldheid, van welke aard dan ook, schijnt op de efficiëntie van de boekhouding geen invloed te hebben, was zijn commentaar. Sir Graham verscheen prompt om vier uur en had binnen enkele minuten zijn lievelingsplekje voor de haard ingenomen. Wel, begon hij, terwijl hij Ina en haar man met een waarschuwende blik aankeek. Ik verwacht een uitgebreid verslag over jullie geheimzinnige reis naar Wales. Wat heeft jullie in hemelsland hemelsnaam daartoe bewogen? Hij luisterde aandachtig en vergat volkomen zijn thee die op de schoorsteen achter hem stond koud te worden, terwijl Vlaanderen uitlegde hoe het vinden van het filmnegatief in het kistje sigaren van Stephen Brooks haar naar Farm had gebracht. Ik wil daar niets over zeggen voor het geval dat het ook niet zou uitlopen, Sir Graham, maar het was de moeite waard. Al enig teken van leven van Davis en Shelford sinds ik vanmorgen met u sprak? Nee, tot mijn spijt niet. De hele politie macht kijkt naar hen uit, maar ik ben bang dat ze ons ontglit zijn. De heer Tomlinson bebouwt natuurlijk in volle onschuld zijn akkers, alsof er niets gebeurd is. We hebben je raap opgevolgd en hem met rust gelaten. Hij draaide zich om naar zijn theekopje, nam een slok, merkte dat die steenkoud was en zet het kopje met een vies gezicht weer neer. Ina schonk hem vlug een ander kopje in. Ik vraag me af wat die mik betekent, vervolgde Sir Heb jij er een idee van? Vlaanderen schudde ontkennend zijn hoofd. Ik had zo'n hoop dat die naam u of Vospa iets zou zeggen. Vospa kent wel honderd mics die wat op u geweten hebben, en er zitten nog wel een paar duizend bij ons in het archief. Maar het is een stukje van de puzzel dat nog wel eens een plaats zal komen. Dank je, Ina. Sir Graham dronk zijn thee in één teug op en gaf het kopje aan Ina terug. We gaan natuurlijk Tomlinson's gangen na, maar ik persoonlijk zie een welvarende boer niet als een medeplichtige aan moord. Maar in deze tijden weet je niets meer zeker. Het lijkt zo ver af van de moorden op Tyler en Dallas. Ik ben ervan overtuigd dat er ergens een verband moet zijn. Zijn Vlaanderen het feit dat beide meisjes bij Mariano werkten zou niet de enige schakel tussen hen hoeven zijn er is nog een andere factor iets wat veel dieper zit dan we eerst dachten tussen twee haakjes een van Vosper's mannen heeft de pas van Jane Dallas gecontroleerd ze is in Frankrijk geweest maar niet in de laatste twee jaar dat is dan dat merkte Vlaanderen op en hoewel Sir Graham hem vragend aankeek, wilde hij verder niets zeggen. Geen nieuws over mijn vriend Brooks? Niets. Maar ik heb nog geen rapport over hem van Vospa gekregen. Die heeft het nogal druk, weet je? Paul, zei Ina toen de deur achter hun bezoeker dichtgevallen was. Er is één belangrijk punt dat je niet eens Sir Graham verteld hebt: dat Mariano Betty Tyler in Parijs heeft gezien toen ze zogenaamd op Seldon Chase logeerde. Dat weet ik. Dat heb ik expres niet gedaan. Ik wilde eerst eens met de hoogwelgeboren George over dat weekend praten, voordat Foster de melk afgeroomd heeft. George Westerl was verbaasd, maar wel vriendelijk toen Vlaanderen hem de volgende morgen opbelde en hem te spreken vroeg. Dat zou ik buitengewoon prettig vinden, zei hij, maar jammer genoeg moet ik straks de stad uit. Mijn vader is invalide, weet u, en hij maakt het slecht. Och, dat spijt me. U gaat zeker naar Selden Chase? Ja, inderdaad. Als ik toevallig in de buurt mocht zijn, zou ik u daar dan misschien even op kunnen komen zoeken? Eh, uh, Oh, natuurlijk. Westrow was of te verbaasd of te wel opgevoed om bezwaar te maken. We zullen u heel graag ontvangen, maar ik moet u wel waarschuwen dat het er somber en ongezellig is. Dat is heel vriendelijk van u. Ik hoop u gauw te ontmoeten. Toen hij zijn doel bereikt had, nam Vlaanderen haastig afscheid en belde af. Hij pakte de rekening van Anderson van zijn bureau, haalde zijn chequeboek uit een la en belde om een taxi om hem naar Bond Street te brengen. De ereplaats in de etalage van Anderson werd nu ingenomen door een schilderij dat een weerzinwekkend met zichzelf ingenomen vrouwspersoon voorstelde. Toen Vlaanderen binnenkwam, werd hij begroet door een jonge man, die zo te zien de kunstacademie net ontgroeid was. Zijn donkere pak hing slobberig om hem heen, en Vlaanderen kon zich zo voorstellen dat hij, nadat de zaak gesloten was, naar huis zou rennen om een gekreukelde ribbroek, een opzichtige ruithemd en sandalen aan te trekken. Hij staarde Vlaanderen doordringend aan, herinnerde zich toen zijn goede manieren en zei, Goedemorgen meneer, kan ik u van dienst, zijn? Ik zou meneer Brooks graag even willen spreken. Meneer Brooks is niet aanwezig, meneer. Maar misschien kan ik u helpen. Mijn naam is Winstead. Het gaat over iets persoonlijks. Hebt u geen idee waar meneer Brooks is of wanneer hij terugkomt? De jonge man schudde zijn hoofd. Ik ben bang van niet. Maar wat mij betreft, hoe eerder hoe liever. Ik ben een paar dagen geleden plotseling hier gekomen. Bond Street is niet voor mij. Ik sta meestal in de zaak in Chelsea. Oh, zijn er meer zaken? Oh jee, ja. Swinstead keek Vlaanderen verwijtend aan. We hebben nog wel meer filialen. Maar is dit dan de grootste zaak? Ik bedoel, het hoofdkwartier van de firma? Helemaal nee. De jongen onderdrukt een lachje. Chelsea is het depot, zou je kunnen zeggen. Dit is alleen maar een soort façade, om het zomaar eens uit te drukken. Hier verkopen we meer de gewone schilderijen aan mensen die meer geld dan goede smaak hebben. O, oh, juist, zei Vlaanderen, en besloot dat hij voorlopig maar eens even zou wachten met het betalen van de rekening. En u hebt geen idee waar ik meer Brooks zou kunnen bereiken? U zult hem helemaal niet kunnen bereiken. Ik heb iets horen zeggen over de een of andere geheimzinnige ziekte, en dat zou me niets verbazen. Maar laat ik er liever mijn mond houden. Ik ken de man nauwelijks. Swinstead keek met een schuldige blik naar de zwijgzame schilderijen, alsof hij bang was dat zij zijn verkapte insinuaties over Brooks zouden herhalen. Toen keek hij Vlaanderen met een blik van verstandhouding aan. Hebt u zijn broer wel eens ontmoet? Zijn broer? Daar Swinstead wezenloos. Ik wist niet dat hij het type was dat broers heeft. In elk geval hartelijk bedankt, meneer Swinstead, zei Vlaanderen haastig en liep de winkel uit. Zeer gedegenereerd, mompelde Cecil Swinstead achter de rug van zijn vertrekkende klant. Vlaanderen hoorde Ina's stem in de zitkamer toen hij de flat binnenkwam. Ze was aan het telefoneren en hij wist meteen dat ze geen raad meer wist. Ze keek opgelucht toen hij de kamer binnenkwam. Wacht u even, hij komt juist binnen. Ze legde haar hand over de microfoon en stond van het stoeltje op dat bij de telefoon stond. Godzijdank dat je er bent. Het is Week en hij maakt me strak opgek. Vlaanderen nam de telefoon van haar over en noemde zijn naam. Hij luisterde een paar minuten lang geduldig en viel de spreker toen in de rede. Meneer Week, ik waardeer het buitengewoon wat u me vertelt, maar ik kon onmogelijk vanmiddag bij u komen. Ja, onmogelijk. Hij hield de telefoon een eindje van zijn oor af en grinnikte tegen Ina, terwijl Pasterwick een nieuw staaltje van alleen spraak weggaf. Toen de stem ophield, zei Vlaanderen overredend. Morgen kan ik me de hele dag vrijmaken. Dan kunnen we het hele probleem van het begin tot het eind behandelen. Ja, s morgens en s'middags. In de Dorchester. Uitstekend. Zullen we zeggen om tien uur? Hij legde de telefoon op de haak. Hij stond met een tevreden uitdrukking op zijn gezicht op. Krijg ik niets van je te drinken, Ina? Paul, wat voor belangrijks hebben we vanmiddag te doen? We reden naar Selden Chase om de hoogwelgeboren George Westerall een bezoek te brengen. Selden Chase was een mooi 18e eeuws landhuis. Het stond in een uitgestrekt park, een paar kilometer voorbij Aylesbury. Het was bij vieren toen de Fraser Nash het oude marktstadje bereikte. Zeven minuten later reed Vlaanderen het hek binnen. Hoewel nog hij, nog Ina hardop hart opzijde, dachten ze beiden dat ze nu op het gebied van de man waren, wiens auto bijna een eind aan hun leven gemaakt had. Het park, typisch Engels, lag vredig in de warme mei Maar toen ze over de lange oprijlaan reden, ontdekte Vlaanderen onmiskenbare tekenen van verwaarlozing. Westrol had de naam een van de rijkste jongelui in Londen te zijn, maar het was duidelijk dat er maar weinig geld beschikbaar was voor het onderhoud van Seldon Chase. De schijn werd echter nog enigszins opgehouden, want er verscheen bovenaan op het indrukwekkende bordes een butler voordat de auto op het brede grindpad voor het huis stopte. Verwacht Lord Seldon nu, meneer? vroeg hij nogal scherp toen Paul en Ina de trappen opklommen. We zouden meneer Westrow graag willen spreken. Hij heeft me gezegd dat hij waarschijnlijk thuis zou zijn. Is hij aanwezig? O, meneer Westrow. Ja, meneer. Wilt u maar meegaan? Zelden ontvangt momenteel geen bezoek, weet u? De oude man strompelde in zichzelf mompelend voor hen uit. Hij bracht haar naar een salon die eens prachtig en elegant was geweest, maar nu alleen maar een beeld gaf van de veranderde tijden. Er zaten lichte plekken op de muren waar eens schilderijen hadden gehangen, en de gobelinbekleding van de stoelen was verschoten en versleten. Westrol had de auto gehoord en verscheen onmiddellijk. Hij bleek niet verbaasd te zijn toen Vlaanderen zichzelf en Ina voorstelde. Wat aardig van u om helemaal hierheen te komen. U blijft toch zeker thee drinken? Het spijt me dat Jenky u naar dit mausoleum gebracht heeft, maar ik heb u gewaarschuwd dat het hier somber was, niet? Laten we maar naar het terras gaan. Daar drink ik meestal thee als ik hier ben. Houdt u van azalea's, mevrouw Vlaanderen? We hebben hier prachtige variëteiten. Ik hoop dat u het mijn vader niet kwalijk neemt tot hij niet beneden komt. Hij blijft steeds op zijn kamer. Terwijl hij zo gemoedelijk praatte, leidde hij hem door de hal en de bibliotheek naar een terras dat uitkeek op de tuin. Helgekleurde kleurde tuinstoelen, die in de schaduw stonden van een grote parasol vormde een vrolijke voorgrond voor de sombere en vervallen achtergrond. Nina keek omhoog naar het huis en schrok, toen zijn grauw en gerimpeld gezicht met griezelig diepliggende ogen haar aan zag kijken van achter de gordijnen van een raam op de bovenverdieping. Daarna sloeg ze haar ogen niet meer op. Ze was blij dat Lord Selden geen thee met hen dronk. Westrol was van het type dat Vlaanderen altijd stilmaakte hem hoogstens tot een antwoorden geantwoorden verleiden. Hij was opgewekt en vriendelijk, zeer attent voor zijn gasten en blijkbaar zeer ingenomen met hun bezoek. Vlaanderen probeerde erachter te komen waarom echte vriendschap met Westerl onmogelijk scheen. Hij kwam tot de overtuiging dat Westerl, hoewel oppervlakkig charmant, echt een enig kind was dat onherstelbaar verwend was in zijn jeugd en volkomen egocentrisch was geworden. Ik was zeer verheugd toen ik hoorde dat u de zaak ter hand had genomen, meneer Vlaanderen. De politie schijnt er geen raad mee te weten. Ik ben bang dat hun werkwijze niet altijd doeltreffend is. Westrol leunde naar voren en keek Vlaanderen schijnbaar volkomen onbevangen aan. Ik denk niet dat u hier bent gekomen vanwege mijn mooie ogen. Ik vermoed dat u denkt dat ik u op de een of andere wijze behulpzaam zal kunnen zijn. Dat denk ik inderdaad, zei Vlaanderen. Ik heb slechts een vage voorstelling van Betty Tyler, maar laat ik u eerst zeggen dat wij volkomen kunnen begrijpen dat dit alles heel pijnlijk voor u moet zijn. Westerol liet zijn oogleden zakken en knikte. Ik hoop dat u het niet erg zult vinden om over haar te praten, ging Vlaanderen verder. Ik zou zo graag een idee over haar karakter en achtergrond krijgen. Ik heb het gevoel dat er een factor is die nog niet aan het licht is gekomen. Ik vind het niet erg, zei Westerl. De politie heeft me allerlei fantasieloze vragen gesteld en gaf me de kans niet om ook maar één samenhangend antwoord te geven. De zaak is namelijk dat ik altijd het gevoel heb gehad dat er in Betty's leven iets was waar ik niets af wist. Het was liefde op het eerste gezicht, weet u, en we waren al gauw geloofd. In de eerste plaats vond ik haar een volkomen eerlijk en natuurlijk meisje. Heeft uw vader in geen enkel opzicht bezwaar gemaakt tegen uw verloving? Nee. Integendeel Hij vond het een goed idee dat ik met een verstandig meisje zou trouwen Hij mocht Betty graag En hij waardeerde het buitengewoon dat ze haar eigen brood verdiende Betty had niets alledaags Hebt u haar ouders ooit ontmoet? Nee Maar om eerlijk te zijn, daarover maakte ik me geen zorgen Ik had begrepen dat haar moeder ergens op een boondschuit leefde en schilderde En verder heb ik er nooit naar gevraagd Oh, juist wat was het dan dat u vreemd vond? Eigenlijk onbelangrijke dingen. Niets bepaald. Ze maakte soms een afspraak met me en zei die dan op het laatste moment af. Of ze liet me wachten. Dat gebeurde nogal eens, maar ze vertelde me nooit de oorzaak. En zo kregen we dan ook ruzie waardoor onze verloving verbroken werd. Ik was ervan overtuigd dat er iets in haar leven was dat belangrijker moest zijn dan ik. En ik wilde niet verder gaan tenzij ik wist wat het was. Westrol stond op om Jenkinson te hulp te komen. Die klem zat tussen de half geopende openslaande deuren achter een dienwagen waarop een antiek theeservies stond. Er stond genoeg zilver en porselein op om een hele winkel te vullen. Ina, die haar ook een goede kost gaf, zocht te vergeefs naar iets om te eten. Jenkinson haalde voordat hij wegging het deksel van een zilveren schaal af. Er lagen drie stukjes toast met boter op. Westrol bekeek het geheel met een sombere blik en vroeg toen aan Ina, waar ze al bang voor geweest was. Mevrouw Vlaanderen, zou u zo vriendelijk willen zijn om als gastvrouw op te treden? Vlaanderen gaf haar een knipoogje en vestigde toen zijn aandacht weer op Westrol. En na die ruzie vroeg ze overplaatsing naar Oxford aan. Ja, eerst wist ik er niets van. Ik zei tegen mezelf dat ik niet ver tegenover het meisje was geweest. ...en daarom ging ik die dag naar Oxford. Ik hoopte dat ik me al die moeilijkheden maar verbeeld had. En, was dat zo? Nee. Westrol stijgde met een ongelukkig gezicht over het park. Ik had nog meer dan vroeger het gevoel dat ze ergens bang voor was. En wat het nog erger maakte was dat ze nog steeds van me scheen te houden. De lunch was ellendig. Ik wilde blijven en haar s'avonds mee het eten nemen om opnieuw te proberen erachter te komen wat haar hinderde. Maar ze zei dat dat niet mogelijk was, en ze wilde me niet zeggen waarom niet. Ik wilde dat ik toch maar gebleven was. Dan had ze misschien nooit... Om hem te helpen zich te beheersen, rammelde Ina met de kopjes en schoteltjes. Westrol herstelde zich spoedig en ging onder de deksels op zoek naar sandwiches. Er is nog één vraag die ik u wilde stellen, meneer Westrol. Herinnert u zich de dag, ongeveer twee maanden geleden, toen Betty hier op een feestje uitgenodigd was en niet verscheen? Westrol keek hem niet begrijpend aan. Een feestje? Hier? Dat hebben we al in vijftien jaar niet gehad. Mijn moeder is in 1940 gestorven en door mijn vader ziekte. Heeft hij hier ook nooit gelogeerd? Westrol schudde ontkennend zijn hoofd, blijkbaar verbaasd door Vlaanderens vragen. Neemt u me niet kwalijk als dit zeer onbescheiden lijkt. Maar hebt u Betty Tyler wel eens voor een weekend mee naar Parijs genomen? Dat zou ik graag gedaan hebben, antwoordde Westerl lachend. Maar ik wist wel beter dan Betty zoiets voor te stellen. Hij wendde zich tot Ina. Mevrouw Vlaanderen, u bent zo stil. Vertelt u me eens wat u van onze Azalia's vindt? Het gesprek veranderde van onderwerp. Het was duidelijk dat Westel alles gezegd had wat hij wilde zeggen, en Vlaanderen deed geen poging om het gesprek weer op Betty Tyler terug te brengen. Na de thee stelde de gast voor de Rozentuin te bezichtigen. Het was een doorzichtig excuus om hen weg te krijgen. Er was niet veel te zien in de Rozentuin, maar op hun weg terug naar de voorkant van het huis kwamen ze langs de garages. Een prachtige Bentley stond op het voorplein. Vlaanderen zag een Goodwood parkeerbonnetje op de voorruit en zijn veronderstelling was juist dat deze wagen het eigendom was van de zoon en niet van de vader. Zijn ogen gingen automatisch naar de nummerplaat. De letters en de cijfers klopten precies met die van de Triumph die ze op de weg naar Sonning hadden gezien, maar er bestonden geen twee wagens die meer verschilden. Toen de Freza nog maar 100 meter van het huis verwijderd was, keek Ina Paul opgewonden aan. Jij hebt natuurlijk ook gezien wat ik gezien heb. Het nummer van Westrol's auto. Inderdaad. Iemand moet een vals nummerbord op die Triumph gezet hebben. zodat het spoor, als de zaak later gecontroleerd werd. naar Westrol zou leiden. Dat is inderdaad mogelijk. gaf Vlaanderen toe. Zie jij dan nog een andere mogelijkheid? Jazeker. Ina keek hem aan. Ze verwachtte dat hij nog meer zou zeggen. Maar hij veranderde plotseling van onderwerp. Zijn veronderstellingen over Betty's privéleven interesseren me. Het is opmerkelijk dat ze maar geen duidelijk beeld van haar achtergrond krijgen. Ze waren nu buiten het hek. Vlaanderen ging langs de kant van de weg staan en haalde een stel kaarten tevoorschijn. Wat zoek je, Paul? We zijn betrekkelijk dicht bij Oxford. Als we via Theem gaan, is het ongeveer 40 kilometer. Vlaanderen borg de kaarten weer op en fronste zijn wenkbrauwen. We zouden er kunnen zijn als de winkels sluiten. Hoe heette ook alweer dat meisje dat Vosper zo hulpvaardig vond? Jill en nog wat. Jill Graves, ik weet het alweer. Zij scheen Betty Tyler goed te kennen... en ik heb al een tijdje met het plan rondgelopen eens met haar te praten. Hun timing was voortreffelijk. De deur van Marianos salon stond half open... En de meisjes gingen juist naar huis. Vlaanderen liet het aan Ina over om een goed gekleed donker meisje aan te spreken. dat even op het trottoir stil bleef staan om de lage, elegante sportwagen te bewonderen. We zoeken Jill Graves, zei Ina. Kunt u mij ook zeggen of ze al naar huis is? Het meisje nam direct een verdedigende houding aan. Ze keek sluiks over haar schouder en kwam toen iets dichterbij. Om de een of andere reden scheen het dure stuk machinerie haar vertrouwen in de Vlaanderen te geven. Bent u vrienden van haar? Dat niet bepaald. Ik ben mevrouw Vlaanderen en dit is mijn man. Vlaanderen was de auto uitgekomen en nam zijn pet af. De ogen van het meisje werden groot van verbazing. O, Vlaanderen? Oh, ik heb nooit kunnen denken dat ik u op zo'n manier zou ontmoeten. Weet u al van Jill wat dat ze verdwenen is ze kneep haar lippen op elkaar en keek weer naar de winkel ik geloof dat ik u dat wel mag vertellen maar meneer Mariano heeft gezegd dat we met geen sterveling over mochten praten dus Jill Graves is verdwenen sinds wanneer Vlaanderen stem klonk scherp en het meisje keek hem met bange ogen aan ze is al twee dagen niet op de zaak geweest en is de politie gewaarschuwd? Dat geloof ik niet. Meneer Mariano zei dat dat niet nodig was. Alles was in orde, zei hij. En niemand hoefde zich om gerust te maken. Ditmaal was Ina bang in de auto. Vlaanderen reed als een bezetene naar Londen. Mijn nee, god, mompelde hij. We hadden dit moeten voorzien. Betty Tyler, Jane Dallas en nu Jill Graves. Ik zou zo gedacht hebben dat Vosper haar had laten bewaken. Je bedoelt dat zij ook vermoeid kan zijn? Ik weet het niet. Vlaanderen manoeuvreerde de wagen door een opening die, zo te zien, net groot genoeg was voor een motorrijder. Herring 90 rijden. Maar het staat me niets aan. Ik ben benieuwd wat voor verhaaltje Mariano zal vertellen om dit te verklaren. Mariano woonde in een flat boven zijn zaak in Mever. Zijn eigen ingang bestond uit een grijs geschilderde deur die op Adams Row uitkwam. Vlaanderen drukte op de bel. Vrijwel direct werd de deur geopend door een automatisch systeem en door de luidsprekeninstallatie opzij van de voordeur klonk een stem Wilt u maar boven komen? Ze klommen langs een marmeren trap naar boven. Er kwamen geen ramen op die trap uit, maar er werd verlicht door indirecte lampen achter nagemaakte Spaanse balkonnetjes waarover bloemen hingen. Op het bovenste portaal wacht een gekleurde bediende met een ondergrondelijk gezicht en op. Vlaanderen noemde zijn naam en de bediende brachten in een kamer die steen voor steen van de bloemenstraat in Seville naar Londen gebracht had kunnen zijn. Mariano was niet alleen. In de zitkamer, die men via een trapje vanaf het omrasterde portaaltje bereikte, zat een zeer oude, statige Spaanse dame met een meisje dat er uitgesproken Engels uitzag. Mariano stond op om de Vlaanderen te begroeten. Hij was zowel verbaasd als verrukt toen hij hen zag. Mijn huis is het uwe, zei hij met Spaanse hoffelijkheid en kuste Ina de hand. Hij draaide zich om en wees naar de oude dame. Dit is mijn moeder. Ze spreekt helaas geen Engels. En dit is iemand die ik voor enkele dagen onder mijn hoede heb genomen. Mag ik u juffrouw Jill Grace voorstellen? De Vlaanderens hadden enige ogenblikken nodig om van hun verbazing te bekomen. Gelukkig was Mariano zo druk bezig de toestand te verklaarden, dat hij hun verbijstering niet opmerkte. Hij had gezien dat Jill Graves ongeveer in dezelfde toestand was als Jane Dallas. En om te voorkomen dat er iets met haar zou gebeuren, had hij haar zo geheimzinnig mogelijk naar zijn eigen huis gebracht. Zijn moeder chaponeerde het meisje. Het is buitengewoon vriendelijk van meneer Mariano zei Joe Graves. Ik werd zo vreselijk bang daar op mezelf in Oxford. U hebt Betty Tyler heel goed gekend, heb ik gehoord. Ja, we waren dikke vriendinnen. Dan kunt u mij misschien heel wat vertellen, juffrouw Graves. Vindt u het goed dat ik u enkele vragen stel? Mariano reageerde snel. Hij stelde Vlaanderen zijn eigen werkkamer ter beschikking... en liet hem met het meisje alleen... Ina, die met de Spanjaard en zijn moeder alleen achterbleef, vroeg zich af of ze in het Engels moest gaan converseren of dat ze moest proberen haar Spaans een beetje op te halen. Ondertussen spoorde de Vlaanderen Jill Graves aan haar hart uit te storten. Ze was ervan overtuigd, verzekerde ze hem, dat Betty werkelijk van Westhol gehouden had en dat ze veel verdriet had gehad over het verbreken van haar verloving. Er is gezegd zei Vlaanderen voorzichtig, dat er een bepaalde invloed in haar leven was. Iets waarvoor ze bang was. Weet u daar iets van? Ze was bang. Dat is precies het goede woord. Ik heb haar eens naar gevraagd, maar ze zei dat ze het nooit aan iemand zou kunnen vertellen. Hebt u haar ouders ooit ontmoet? Voor het eerst begon Jill Graves te lachen. Ja, haar moeder. Betty heeft me meegenomen naar de schuit... De Picasso 2 in Chelsea, waar ze op woont. Waarom dacht u? Het was niet te geloven dat dat Betty's moeder was. Betty zelf was zo'n schat, ook om te zien. Maar haar moeder was een echt bohemia type, mannelijk en kunstzinnig. De schuit hing vol met schilderijen die ze gemaakt had. Maar ze was dol op haar dochter. Betty vertelde me dat ze beloofd had een klein zaakje voor haar te kopen, zodat ze voor zichzelf kon beginnen. Ze was alleen maar bij Mariano om de knepen van het vak te leren. U zegt dat haar moeder een zaak voor haar zou kopen? Om het meisje niet in de war te brengen door zijn starende blikken had Vlaanderen een potlood gepakt. Hij tekende figuurtjes op Mariano's onberispelijke vloeilegger. Weet u zeker dat ze haar moeder noemde en niet haar vader? Ik heb haar nooit over haar vader horen spreken. Of hij dood was, of dat ze gescheiden waren, ik weet het niet. Zal mevrouw Tyler veel geld verdienen met haar schilderijen, denkt u? Jill Graves trok een scheef gezicht. Dat geloof ik niet. Ik heb eens een portret gezien dat ze van Betty had gemaakt. Ze leek op een van de heksen van Macbeth. Ze wachtte tot dat Vlaanderen uitgelachen was, voordat ze verder ging. Er moeten toch wel mensen zijn die haar schilderijen mooi vinden. Ze heeft zelfs eens een tentoonstelling gehouden in een kunstzaak in Bond Street. Werkt het? Vlaanderen leunde naar voren. Herinnert u zich de naam van die zaak? Jill Graves dacht ingespannen na. Ze keek met strakke blik naar de muur en schudde toen haar hoofd. Ik ben bang dat ik de naam niet meer weet. Vlaanderen zei. Was het misschien Anderson? Ja, knikte het meisje nadrukkelijk. Dat was het. Vlaanderen liet zich achterover vallen in zijn stoel, met dat gevoel van tevredenheid dat hij altijd had als een los stukje van een puzzel netjes op zijn plaats terechtkwam. Zich niet bewust van de uitwerking van haar opmerking babbelde Jill Graves verder. Gek genoeg verkocht ze heel wat schilderijen. Ik had kunnen zweren dat de helft onderste boven hing. Betty en ik moesten erom lachen, en ze zei later tegen me, Nick zal nu wel helemaal verrukt over haar prestaties zijn, maar het was leuk om... Ze brak haar zin af. Vlaanderen had de punt van Mariano spotloos gebroken, en zat kansrecht in zijn stoel. Nick? Zei u Nick? Ja, ik dacht dat ik u dat wel had verteld. Het was een soort bijnaam. Iedereen noemde haar zo, omdat ze altijd als een man gekleed was. Zelfs Betty noemde haar soms Mick. Nadat de Vlaanderens afscheid van Mariano genomen hadden, reden ze rechtstreeks naar Scotland Yard. De agent die op wacht stond bij de ingang herkende Vlaanderen onmiddellijk en vertelde hem dat inspecteur Vosper op zijn bureau was. Hij had waarschijnlijk het bezoek van de Vlaanderens per telefoon doorgegeven, terwijl zij in de lift naar boven gingen en door de lange gang naar Vospers kamer liepen. De inspecteur maakte zijn deur open toen hij zijn voetstap op de gang hoorde. Hij was blijkbaar flink overwerkt of doodmoe, maar hij dwong zich tot een lachje toen hij Ina verwelkomde en haar zijn echt mannelijk domein binnenleidde. Dit is een onverwacht genoegen. Wat brengt u hier op dit uur van de avond? Ik dacht dat jullie privé-detectives er altijd voor zorgden op het heilige etensuur niet te werken. Vlaanderen was gewend aan dergelijke grapjes van Vosper. Speciaal als de inspecteur overbelast met werk was. En als wij al zitten te eten, komt dat, omdat we zelf al het voetwerk moeten doen, zei hij plagend. We hebben geen stel huurlingen tot onze dienst om het vuile werk te doen. Ina viel Vospa snel in de rede, toen ze zag dat hij op het punt stond een hele tirade te gaan houden. We hebben interessant nieuws voor de inspecteur. We komen net Van Mariano? Van Mariano? Vosper liet zich in zijn stoel vallen en wees zijn bezoekers een stel leren voor thuis aan. Wat voert hij nu weer uit? We kunnen maar beter bij het begin beginnen. Vlaanderen leunde achterover, merkte dat de stoel zeer ongemakkelijk was en ging weer rechtop zitten. Sir Graham heeft u zeker alles over onze tocht naar Wales verteld. Fospa knikte en Vlaanderen vertelde hem van het bezoek aan Selden Chase die middag. De inspecteur tikte met de steel van een lege pijp tegen zijn tanden. Dat schijnt Westrol vrij te spreken als medeplichtige bij de poging u te doden. Iemand heeft hem blijkbaar verdacht willen maken. Wat voor indruk kreeg u van hem? Was hij van zijn stuk gebracht door uw bezoek? Verre van dat, antwoordde Ina. Hij scheen het prachtig te vinden, net als een acteur die plotseling een onverwacht gehoor tegenover zich heeft. Ik voor mij kreeg de indruk dat hij ons veel meer over Betty Tyler had kunnen vertellen als hij gewild had. De hoogwelgeboren George heeft Ina's hart niet gestolen, merkte Vlaanderen op. Mijn hart wordt nooit gestolen door iemand die zo egocentrisch is en zo zelfverzekerd. Ik geef u volkomen gelijk, zei Vosper, en dat brengt ons bij uw tweede bewijsstuk. Wat is er nu met die Mariano? De wenkbrauwen van de inspecteur gingen omhoog toen hij hoorde dat Mariano Jill Graves onder zijn hoede had genomen. En toen Vlaanderen hem vertelde dat de bijnaam van mevrouw Tyler Mick was, vloot hij. Maar dat moet toeval zijn, zei hij na enige ogenblikken nagedacht te hebben. Geen enkele vrouw kan iets te maken hebben met de moord op haar eigen dochter. Er zijn te veel toevalligheden in deze zaak, inspecteur. Ergens zit een verband en ik heb het gevoel dat we dichterbij komen. Bent u zelf nog opgeschoten? De inspecteur pakte een stapeltje losse blaadjes op, die door een venijnige klem bij elkaar werden gehouden. Hij sloeg een blaadje of zes om. In de eerste plaats Shelford. Bent u er zeker van dat u hem die nacht gezien hebt? Heel zeker. Er is geen spoor van hem ontdekt. Misschien heeft hij het land alweer verlaten. Hij moet van de een of andere geheime route gebruikt hebben gemaakt na de twee moorden. Ik geloof dat hij nog steeds in het land is. Vlaanderen sprak op rustige, overtuigende toon. En bovendien geloof ik dat hij eergisteren nacht voor het eerst sinds jaren voet in Engeland heeft gezet. Vospar fronste zijn wenkbrauwen en schudde treurig zijn hoofd. Waarom houdt u toch zo vol dat Shelford onschuldig is? Binnenkort hoop ik in staat te zijn u daar antwoord op te geven, inspecteur. U bent zeker niet zo over Davis te weten gekomen? Nee, we hebben te weinig gegevens en Davis kan wel een aangenomen naam zijn. Hij boog zich naar voren en pakte een stapeltje velle papier van een hoek van zijn bureau. We hebben wel een compleet dossier over Tom Bunsen. Leest u het maar door als u wilt. We hebben er weinig aan. Hij is een welgestelde boer... Overal in de streek bemind en gerespecteerd. Hij is liefdadig, heeft een kleine manege en jaagt tijdens het seizoen. Hoe lang woont hij daar al? Ongeveer vijf en half jaar. U kunt het dossier wel meenemen als u wilt. Nee, dank u wel. Dat genoegen zal ik mezelf ontzeggen. Ina, kindje, we moeten de inspecteur niet langer ophouden. Wacht u nog even, zei Vosper en ze gingen weer zitten. U hebt mijn belangrijkste nieuwtje nog niet gehoord. Uw vriend, Steven Brooks, lijkt nu toch in het ziekenhuis te liggen. Oh? Ina keek haar man aan. Hij zag het er neergeslagen uit. Dus hij had toch blindedarmontsteking? Nee, zijn blindedarm is wel in orde. Gisteravond heeft een agent hem in Bridal Lane in Seho gevonden. Hij was neergeslagen en met een scheermes bewerkt. Als ze een kwartier later waren gekomen, zou hij doodgebloed zijn. Zijn toestand is kritiek. Was hij in staat om te vertellen wie de aanslag gepleegd had? Hij is niet in staat om te praten, of te bang. De dokter heeft me maar een paar minuten bij hem gelaten. Er zal heel wat mijwerk aan zijn gezicht te pas moeten komen. Ina huiverde. Brooks was een knappe jongen geweest, en had het zo belangrijk gevonden om een goede indruk op vrouwen te maken. Ze zei, hij heeft een broer, weet u wel? Hebt u hem bericht gestuurd? De enige bloedverwant die we konden vinden was een tante, zei Vosper, en keek haar strak aan. Steven Brooks heeft geen broer. Ina draaide zich om. Ze keek naar Paul, hoe die reageerde op het nieuws. Hij bleef onbewogen, fronste alleen zijn wenkbrauwen. Ik neem aan dat u in de gelegenheid was om de inhoud van zijn zakken te onderzoeken. Heeft u iets van belang gevonden? De gewone rommel, zei Vosper, en trok een la van zijn bureau open. En dit. Hij gaf Vlaanderen een klein stukje wit papier dat in vieren gevouwen was, zodat het net in een vestzakje paste. Ina stond op en ging achter haar man staan om het korte berichtje te kunnen lezen. Het schrift was onmiskenbaar van Brooks. Kronjuwel, 13-5 Goeie God, fluisterde ina. maakt me niet wijs dat dit een complot betekent om de koninklijke staatscitroon uit de tower van Londen te stelen. Zo ver hoeven we nog niet te gaan, zei Vospa met een uitgestreken gezicht, maar er liggen daar nog meer mooie steentjes. De volgende morgen verliet Vlaanderen de flat in Eaton Square tegen tien uur voor zijn afspraak met Pastelweek. Ina liet hem uit, gaf hem een zoen en wenste hem succes. Wanneer ben je terug, Paul? Ik denk met de thee. Wat ga jij vandaag doen? Misschien wat winkelen, zei Ina onschuldig. En misschien bel ik Mary wel op om samen te lunchen. Ik wacht dan op jou met de thee. Dat is prachtig. Zet die Tyler geschiedenis maar eens even uit je hoofd. Ina had echt wel wat anders in haar hoofd, of liever gezegd, een speciaal plan. Ze wachtte totdat haar man veilig en wel de deur uit was en liep toen vlug naar haar slaapkamer. Ze schoof de deur van haar grote kleerkast open en haalde er een oud pakje uit. Toen ze dat aangetrokken had en een zijde sjaal om haar hoofd had gedaan, vond ze dat ze in Chelsea beslist niet zou opvallen. Ze belde een taxi en drie minuten later hield de chauffeur de deur voor haar open. Waarheen juffrouw? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik moet naar een woonschuit die ergens langs de kade in Chelsea ligt. Ze zag ze van een blik. De boot heet Picasso 2. Piek Picasso. Hij is een schilder. Oh, zei de chauffeur veelbetekenend. Hij stelde zijn metering. Nou, laten we het dan maar eens proberen. Zullen we beginnen bij Walk? Dat is nog een nette buurt. Gelukkig had Jo, Ina's chauffeur, het geduld van Job. Toen hij merkte dat de eerste pogingen om inlichtingen te krijgen geen succes hadden... liet hij Ina in de taxi achter, terwijl hij cafés binnenliep, leveranciers en stratenmakers aanschoot. Hij zei tegen allemaal maat en ze schenen zijn vragen over Picasso 2 buitengewoon grappig te vinden. Ina, die het maar een wereld voor mannen vond, vroeg zich af... Of er soms een club bestond, waartoe je automatisch behoorde als je geen beschaafd accent had. Eindelijk reed de chauffeur naar het postkantoor en verdween door de deur. Toen hij terugkwam, keek hij Ina verwijtend aan. Stout hoor, erg stout. Wat is er? U hebt me gezegd, de Chelsea-kade, zei de chauffeur, nog altijd geduldig en vriendelijk. De Picasso 2 ligt aan de bettersea Kade. dat is aan de andere kant van de rivier. Oh, dat spijt me, zei Ina brouwvol. Joe draaide de taxi in de smalle straat en reed de battersea op. Ina vroeg zich af waarom Paul zoiets nu nooit overkwam. Ze vond het niet eerlijk. Zet me maar een eentje van tevoren af, Joe, riep ze door het raampje. U bent er bijna, zei de chauffeur toen de taxi stopte. Over het kerkhof en dan ziet u de schuiten vanzelf. Het is hier niet bepaald vrolijk, hè? Het bedrag op de taximeter was astronomisch. Ina gaf een tientje in voor en keek de vriendelijke Jo na. Ze had het gevoel alsof ze op een cannibale eiland achtergelaten was. Ze duwde het hek open en kwam op het kerkhof van Sint Mary. Het pad naar de rivier liep tussen rijen verwaarloosde grafstenen door... die schots en scheef stonden. De kerk zelf was leeg en gesloten. Toen Ina omhoog keek naar de toren gaven de wolken haar de gewaarwording... dat het gebouw langzaam op haar neer kwam vallen. Er lagen twee schuiten aan de kade geneerd, beide toegankelijk over een wankele loopplank. Tegen de linkerboot stond een rechthoekig bord... met de naam Picasso II in slordige, vuurrode letters erop geschilderd. Het was opkomend tij. Het water klotste tussen de schuiten en de glibberige wal. Het afval, dat in de modder was gegooid, kwam omhoog... En de platte schuiten dobberden heen en weer. Picasso 2 was eens een zeilsloep geweest met zijkielen en een hoge mast. De ruimte, die eens als laadplaats voor graan was gebruikt, was omgebouwd tot woonruimte. Een onwaarschijnlijk bouwsel op het dek omgaf een trap die naar omlaag voerde. Ina liep voorzichtig de loopplank over naar het dek. Ze begreep dat het tikken van haar hakken over het hele schip hoorbaar moest zijn. Klopte op de half openstaande deur. Van binnen riep een stem: Kom maar naar beneden, ik ben bezig. Ina bekeek de steile trap en vroeg zich af of ze achteruit of vooruit moest lopen. Ze besloot op het laatste en kon daardoor de details van mevrouw Tyler's toilet vanaf de voeten in zich opnemen: een paar versleten tennisschoenen, een nauwe groen fluwelen broek waarop wel honderd verschillende gekleurde vlekken zaten en een geruit hemd met opgerolde mouwen. De Tyler was kort en stevig. Hoewel ze in sommige opzichten onmiskenbaar vrouwelijk was, droeg ze haar haar zo kort als een man, misschien om een passend geheel te vormen met haar zware, barfse stem. Ze stond voor een ezel en werkte aan een veelgekleurd schilderij. Hoewel Ina onmogelijk had kunnen zeggen wat het voorstelde, werd ze toch gefascineerd door de kracht en de gloed die ervan uitging. Mevrouw Tyler gaf nog een hardgroene streek over het schilderij en stopte toen haar penseel in een pop terpentine. Ze wierp een doordringende blik op Ina. Ik hoop dat u me niet kwalijk neemt dat ik zomaar bij u binnenkom vallen, mevrouw Tyler. U schijnt mijn naam te kennen. Wie bent u? Ina was op deze vraag voorbereid, maar toen hij zo plotseling gesteld werd, raakte ze toch even uit haar evenwicht. Ik ben Lucille Dreper. Nee, ze. ze noemde de eerste naam die bij haar opkwam. Ik heb uw tentoonstelling gezien bij Anderson en uw werk heeft grote indruk op me gemaakt. oh ja? Mick Tyler draaide zich om en veegde haar handen die vol met verf zaten aan een lap af. Na haar vingers te oordelen scheen ze deze meer dan haar penseel te gebruiken om de verf op het doek aan te brengen. Ik heb me al een hele tijd willen laten schilderen, ging Ina verder en deed haar best om niet op de front te letten die op het voorhoofd van de andere vrouw verscheen. Ik wil aan mijn man mee verrassen voor zijn verjaardag. Uw man? Ze keek niet aan, alsof ze verbaasd was dat er een vrouw bestond die zichzelf, gezien door de ogen van Nick Tyler, aan een man zou willen vertonen. Ik ben geen fotograaf. Als ik u schilder, doe ik dat zoals ik u zie. Misschien zal hij dat niet mooi vinden. Dat risico neem ik zei Ina lachend Hij heeft foto's genoeg van me draait u uw hoofd eens wat Mick bekeek Ina's hoofd plotseling met een deskundige blik Ina draaide haar hoofd gehoorzaam om uit haar ooghoek zag ze haar gastvrouw heen en weer bewegen nu eens bukkend en dan weer op haar tenen ik wil u wel schilderen zei Mick plotseling ik geloof dat ik weet hoe maar dan moet ik deze indruk van u vasthouden Wilt u in die stoel gaan zitten en de uitdrukking van uw gezicht niet veranderen? Ze liet Ina in een stoel plaatsnemen die ongelooflijk gemakkelijk zat en greep toen een stuk tekenpapier en een stukje houtskool. Leun maar achterover met uw hoofd. U moet zich volkomen ontspannen. Ina gehoorzaamde en drie minuten lang tekende Mick geconcentreerd. Hoewel ze gekomen was om te praten, begreep Ina dat het fataal zou zijn Mick te storen. Na enkele minuten legde de kunstenaar het tekenboek en de houtskool neer. Het lukt me direct of het lukt me niet, zei ze. Ik zou hier vanmorgen nog wel verder aan willen werken. Hebt u een paar uurtjes de tijd? Natuurlijk, zei Ina. Het is fantastisch er direct aan te beginnen. Zo ben ik. Als ik besloten heb iets te doen, dan doe ik het ook. Ik stel voor dat we eerst een kop koffie drinken en dan verder gaan. Ze verdween door een deur en Ina hoorde haar het gas aansteken. Ze keek de kamer rond. Het vertrek was in een schilderachtige wanorde. Schilderasbenodigdheden, halfvoltooide doeken, kledingstukken en eetgerei lagen kameraadschappelijk door elkaar heen. Er zaten geen ramen in de zijwanden en het enige licht kwam door de bovenlichten van het dek. Het was verschrikkelijk warm en benauwd. Mick was niet het type om van frisse lucht te houden. Ze kwam met twee koppen koffie terug en zette er één naast Ina. Een halfvolle fles Jamaica-rum stond op een laag tafeltje. Mick haalde de kurk eraf en goot een flinke scheut in haar eigen kop. Ze keek Ina vragend aan. U ook? Nee, dank u wel. Ik vind het altijd een goed idee iets in de koffie te doen. Na de eerste scheppingsdrift kon Mick weer beheerst aan een schetswerken en tot Ina's opluchting ging ze tot een gesprek geneigd te zijn. Als u soms wilt roken, zei Mick, toen haar gast haar koffie opgedronken had, ik wil dat u zich op uw gemak voelt. Ze praten over allerlei dingen en kregen het zelfs even over de politiek. Nick's oordeel over staatslieden was simpel en anarchistisch. Ik zou het hele stel tegen de muur willen zetten en doodschieten. Het is vreemd dat ik hier zo bij u zit te praten, zei Ina, die eindelijk de moed kreeg om het onderwerp dat haar hier gebracht had aan te roeren. Uw dochter heeft mijn harens gedaan. Ze was een schat van een meisje. Haar dood moet verschrikkelijk voor u zijn. Eerst dacht ze dat Nick haar niet gehoord had. Ze keek haar aan en zag haar rechtop zitten als een stuk graniet met starende ogen. Ja, zei ze tenslotte, verschrikkelijk. Haar ogen keken Ina aan met een schrik aanjagende uitdrukking erin. Mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, spreekt de heer. Het bijbelse citaat klonk onwaarschijnlijk van mevrouw Tylers lippen. Ina wilde iets zeggen, maar haar stem werd overheerst door het zware geluid van de andere vrouw. Maar hier op aarde zal er ook vergelding zijn. U zult het zien, de zonde zal gestraft worden. Plotseling wenste Ina dat ze niet gekomen was. Het was pijnlijk om getuige te zijn van deze uiting van menselijke emoties en ze begreep dat ze Mick Tyler niet verder ondervragen kon. De atmosfeer werd hoe langer hoe benauwder. Ze voelde haar slaap te kloppen. De stem van de vrouw scheen van een verre afstand te komen. Ina probeerde zich te verzetten. Mevrouw Tyler, wilt u misschien een raam openzetten? Ik ben zo duizelig. Het is hier inderdaad benauwd. Het spijt me... De ramen gaan niet open. Ze stond op en liep naar Ina toe. Deze probeerde op te staan, maar Mick legde haar hand op haar voorhoofd en duwde haar zachtjes terug. Over een paar minuten voelt u zich weer goed. Houdt u zich maar kalm. Zal ik een glas water voor u halen? Ina had wel eens de sensatie ondergaan van te veel alcohol, maar dit rare gevoel kende ze niet. Een zwarte zee omspoelde haar... Dichtte haar op en probeerde haar over te halen zich te laten wegdrijven op de golven. Ze deed de laatste poging rechtop te gaan zitten, kwam tot de overtuiging dat het de moeite niet waard was en liet haar hoofd weer terug op het kussen van de stoel vallen. Ze was volkomen buiten bewustzijn toen Mick weer uit de keuken terugkwam. Mick keek naar het flesje met de tabletten in haar hand en lachte treurig. Ik wou dat ze mij ook zo gemakkelijk in slaap kregen. Het was al na deetijd, toen Vlaanderen terugkwam van zijn bespreking met Pasterwick. De onderhandelingen waren stormachtig begonnen, maar uiteindelijk was alles op meer bevredigende wijze geregeld dan hij had durven hopen. Hij kwam de flat binnenvallen, brandend van verlang om Ina het nieuws te vertellen, en hij was zeer teleurgesteld toen hij merkte dat ze er niet was. Het was niet voor Ina om haar woord te breken. Ze had beloofd met de thee op hem te wachten. Hij zei tegen zichzelf dat hij zich niet aan moest stellen en ging naar zijn eigen kamer om wat te werken terwijl hij op haar wachtte. Na een uur begon de stilte in de flat op zijn zenuwen te werken. Hij trok de telefoon naar zich toe en draaide Mary Larringtons nummer. Ina had haar helemaal niet opgebeld om een afspraak voor de lunch te maken. Hij belde Charlie en liep hem in de hal tegemoet. Charlie, hoe laat is mevrouw Vlaanderen vanmorgen uitgegaan? Kort nadat u weg was, meneer, om half elf ongeveer. En ze is niet meer thuis geweest? Nee. En heeft ze ook niet opgebeld? Charlie schudde zijn hoofd. 'Het is raar,' zei hij, en zoog in gedachte op zijn tanden. Ze zei tegen me dat ze met de thee thuis zou zijn. Ze zou keten uit die Franse winkel meenemen. Vlaanderen liep de trap af en ging snel naar de parkeergarage waar zijn auto stond. De fezer nest stond op zijn gewone plaats en de chef had Ina de hele dag niet gezien. Neemt u de auto mee, meneer? Ja, zei Vlaanderen. Nu u toch hier bent, neem ik hem maar mee naar de flat. Hij begon ongerust te worden. Hij kende Ina goed genoeg om te weten dat ze zich helemaal in het Tyler Mysterie ingeleefd had. Ze was er best toe in staat om hem bij zijn terugkeer uit het Dorchester Hotel te verrassen met de een of andere sensationele ontdekking. Hij wilde dat hij haar maar gewaarschuwd had niet met vuur te spelen. Hij was naar de garage gerend omdat hij vermoedde dat ze naar Seldon Chase was gereden om George Westall te verleiden nog wat meer te vertellen. Maar daar de auto nog in de garage had gestaan, leek het meer voor de hand liggend dat ze ergens in de stad was. Hij vond het nu logischer dat ze besloten had een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid dat Betty Tylers moeder de Nick was die Davis en Tomlinson bedoelde. Ina zou natuurlijk gedacht hebben dat dit vrouwelijk aspect van de zaak beter door haar opgeknapt kon worden. Hij vloog de trappen naar de flat op en belde zijn vriend, hoofdinspecteur Herbert, van de rivierpolitie op. Hier Vlaanderen, misschien kun je me helpen. Weet jij waar de woonschuit Picasso 2 ligt? Het moet ergens in Chelsea zijn. Wacht even, daar kan ik wel achter komen. In minder dan twee minuten was hij terug. Picasso 2 ligt aan de kade naast de St. Mary. Dat is aan de battersea kant ten noorden van de battersea brug Het is een omgebouwde zeilsloop. Wil je dat wij er een kijkje gaan nemen? Nee, zei Vlaanderen nadrukkelijk. Blijf er in godsnaam vandaan. Bedankt voor de inlichtingen. Hij vroeg Charlie op de telefoon te letten, brak bijna zijn nek toen hij met vier treden tegelijk de trap afrende en stortte zich met de frezer Nash te midden van het drukke verkeer op het spitsuur. De wijze van de snelheidsmeter stond meer op 60 dan op 30 toen hij langs de kade reed. Zijn remmen knarsten af en toe onhelstellend. Hij reed de Bertassiebrug over en stopte tenslotte op vrijwel dezelfde plek waar Joe Ina zes uur geleden uit had laten stappen. De zon was bijna onder. De grasstenen wierpen grote schaduwen over het pad toen hij over het kerkhof liep. Hij hield de Picasso twee scherp in het oog. Toen hij over de loopplank liep, hoorde hij het rammelen van vaatwerk in de kombuis. Het lawaai hield plotseling op toen zijn voetstappen op het dek klonken. Hij stelde zich voor dat een paar oren op het kloppen op de deur wachtten. Kom binnen, riep een lage stem. De Vlaanderen wist niet zeker of het die van een man of een vrouw was. Hij liep de trap af en stond tegenover Mick Tyler, die net haar keukentje uitkwam. Haar handen en armen waren bedekt met vettig zeepwater en een half opgerookte sigaret hing tussen haar lippen. Na een blik op haar begreep Vlaanderen waarom ze een mannelijke bijnaam had. Mevrouw Tyler? Ze knikte. Ik ben Vlaanderen. Is mijn vrouw vandaag bij u geweest? Hij had besloten dat het maar het beste was om recht op zijn doel af te gaan. Zoals Vosper gezegd had... Het was niet te geloven dat de moeder van Betty Tyler iets met haar moord te maken kon hebben. Uw vrouw? Waarom zou die mij opkomen zoeken? Misschien hebt u wel gelezen dat ik de politie assisteer bij hun onderzoek van de moord op uw dochter. Ik heb een goede reden voor aan te nemen dat ze hier bij u is geweest. Ze is niet thuisgekomen. Vlaanderen legde zoveel autoriteit en nadruk in zijn woorden als hij kon. Maar in plaats van beschrikken bleef Mick voet bij stuk houden. Ik heb uw vrouw nooit gezien, en verder staat u, toon mij niet aan. Neemt u me niet kwalijk, zei Vlaanderen kalmer. U kunt zich voorstellen dat ik ongerust ben dat ze niet thuisgekomen is. Misschien heeft ze u haar ware naam niet gezegd. Vlaanderen keek ondertussen het slordige vertrek rond. Hij hoopte iets te zien dat op Ina's aanwezigheid zou duiden, maar behalve een asbak met een half opgerookte sigaret met lippenstift eraan, was er geen spoor van een vrouwelijke bezoekster te bekennen. Er is vandaag niemand hier geweest. Als uw vrouw me hier was komen ondervragen, dan zou ik haar onmiddellijk buiten de deur hebben gezet. Ik heb schoon genoeg van al dat gevraagd dat geen enkel doel heeft. De moordenaar van mijn bed, die loopt nog altijd vrij rond, net als u en ik. Ze nam een uitdagende houding aan, en Vlaanderen besloot dat er niets te winnen was als hij verder bij haar aandrong. Hij ging weg, Half overtuigd dat ze de waarheid gesproken had, klom de trap weer op en snoof de betrekkelijk frisse lucht van de Teens op. Toen hij op de loopplank kwam, bleef hij staan. Mick had, evenals de andere bewoners van de rivier, de gewoonte haar afval in het water te gooien en op het afnemende getij te vertrouwen het af te voeren. De stroom had toevallig de inhoud van haar prullenmand juist in een spleet onder de loopplank geduwd. Een stukje papier trok zijn aandacht. Vanuit de konduis beneden gaf het gerinkel van aardewerk te kennen dat Mick zich weer op haar afwas gegooid had. Vlaanderen ging op zijn knieën liggen, steunde met zijn ene hand op de reling en bukte zich om het stukje papier te rijpen. Hij stopte het in zijn zak en liep naar de auto. Toen hij achter het stuur zat legde hij het vochtige papier naast zich op de bank. Het blad was in vier stukken gescheurd en de houtkoollijnen waren gedeeltelijk weggevaagd, maar zelfs van het kwart gedeelte dat hij gevonden had, kon hij gemakkelijk Ina's jukbeen, haar oog en haar haar herkennen. Zonder dat het tot hem doordrong wat hij deed, startte hij de motor en schakelde in. Het zien van Ina's gezicht, dat zo duidelijk herkenbaar was op het fortje papier, had hem buitengewoon aangegrepen, maar zijn instinct waarschuwde hem dat hij zich normaal moest gedragen. Het was best mogelijk dat Mick Tyler door het een of andere kijkgaatje op de Picasso 2 hem nakeek. Het was beter haar te laten denken dat hij haar woorden voor zoete koek geslikt had. Maar ze had tegen hem gelogen. Ina was wel degelijk bij haar geweest en lag nu misschien wel ergens in een hoek onder het dek. Vlaanderen reed een eentje verder. Het was er stil en behalve een bestelwagen en een krantenjongen was er niemand te bekennen. Hij probeerde zich te beheersen en koel en zakelijk na te denken... Nu hij zijn geest het meest nodig had, liet deze hem in de steek. Dit gevaar was zo dichtbij. Hij wilde maar niet langer bij stilstaan wat er allemaal met Ina gebeurd zou kunnen zijn. De gedachte aan het zwarte, deinende water dat om de Picasso twee stroomde... ...werkte als een verdovend middel en stompte zijn hersens af. Het meest voor de hand liggend was wel dat hij Scott en Yard op zou bellen... ...of de vriendelijke hoofdinspecteur Herbert. Maar hij besloot niet overhaast te werk te gaan... Ina's veiligheid kwam nu op de eerste plaats en hij was er niet van overtuigd dat de tussenkomst van de politie haar veel zou helpen. Hij vond een zijstraatje waarin hij de wagen kon keren. Plotseling werd zijn aandacht getrokken door een kleine man die voor de ingang van het café op de hoek stond. Hij keek met interesse naar de auto, maar toen Vlaanderen hem zag, draaide hij zich vlug om en schoot het café binnen. Bencher, zei Vlaanderen in zichzelf. Ik zou wel eens willen weten wat die hier uitvoert. Badger was een van die figuren uit de onderwereld die hem wel eens inlichtingen verstrekte. Bij verschillende gelegenheden had Badger hem waardevolle tips gegeven... en als tegenprestatie had Vlaanderen dan de politie overgehaald... om onbelangrijke aanklachten tegen hem in te trekken. Vlaanderen reed, voor een deel impulsief... en voor een deel omdat hij iets wilde drinken, de wagen achteruit en zette hem achter de star en gaten, waar hij niet opviel. Badger zat in elkaar gedoken in een hoekje van de bar. Hij dronk een glas bier en probeerde er zo onopvallend mogelijk uit te zien. Vlaanderen bestelde een whisky voor zichzelf... en nam het glas mee naar het tafeltje waar de kleine mister hadden gaan zat. Kom, Badger. Je weet dat het geen zin heeft om je voor mij te verstoppen. Wat heb je nu weer op je kerfstok? Aarzelend kroop Badger uit zijn schuld. Hij beweerde in zijn eigen taaltje dat zijn ziel blank als sneeuw was en dat zijn strafregister, sinds hij Vlaanderen het laatst gezien had, ook volkomen smetteloos was. Prachtig, zei Vlaanderen. Dan wil je misschien wel een paar vragen beantwoorden. De betassierkade behoort tot jouw terrein, is het niet? Ken jij misschien de eigenaresse van een woonschuit, de Picasso II? Ze heet mevrouw Tyler en staat bekend onder de naam Mick Tyler. Badger loerde naar de barkeeper, die zijn oren spitste om te proberen het gesprek tussen Badger en die goed geklede heer, die zo heel anders was dan de andere klanten, te kunnen afluisteren. Wat verdien ik ermee? vroeg Badger met hees stem. Dat hangt er vanaf. Heb ik je ooit in de steek gelaten? Badger nam een slok bier en veegde zijn mond af met de rug van zijn hand. Hij had s'morgens morgens niet geschoren, en het leek alsof hij het rafelige vod om zijn hoofd al een maand om had. Om hem heen hing een geur van vaten, teer en hondenkennels. Vlaanderen stak zich sigaret op. Ik wist niet dat Mick niet deugde, zei Badger. Als ik dat geweten had, was ik er buiten gebleven. O oh ja? Dus je kent hij. Wie kent haar niet? Sommigen vinden dat ze gek genoeg is om opgesloten te worden, maar daar ben ik niet zo zeker van. Ik geloof dat ze wel bij de pink is. Sommige van die kunstenmakers doen nu eenmaal altijd rij. Wil je nog wat drinken, Badger? Vlaanderen voelde zich opleven. Toen hij Badger in de staal in de Karta volgde, had hij niet veel hoop gehad, en nu was de kleine man regelrecht op de kern van de zaak doorgedrongen, zonder dat Vlaanderen zich veel moeite had hoeven te geven. Misschien wist hij uit ervaring dat hij bij voorkomende moeilijkheden... maar beter Vlaanderen zijde kon kiezen. Graag, antwoordde Badger... en voegde daar zijn tel aan toe... "Whisky, hetzelfde als u. Nu dan, vervolgde Vlaanderen toen de drank gebracht was. Hoe komt het dat je zoveel weet van Nick Tyler? Nou, kijk... Ik breng meestal de boodschappen van Fred aan haar over. Boodschappen? Ja. Ze heeft geen telefoon op die schuit En Fred neemt voor haar boodschappen aan. En dan breng ik ze meestal naartoe als ik in dienst kom of het café gaat. En komen er veel boodschappen voor haar? Zo'n stuk of twee, drie per dag. Tenminste, de laatste tijd. Heb je er enig idee van, van wie die boodschappen komen en waar ze over gaan? Badger's gezicht kreeg een uitdrukking van gewonde, professionele trots. Hij nam een slok whisky en keek Vlaanderen over de rand van zijn glas aan. U denkt toch niet dat ik andermans brieven lees, hè, meneer Vlaanderen? Zijn ogen waren gericht op Vlaanderens linkerhand, die zich in de richting van zijn borstzak bewoog, waarin zijn portefeuille zat. Ik ben ervan overtuigd dat je nooit zo laag zou zinken, Badger... Maar tenzij ze in verzegelde enveloppen zaten... zou je misschien heel toevallig een ondertekening of een naam hebben kunnen zien. Hij haalde zijn hand uit zijn zak... en legde een zwart leren notitieboekje op tafel. Op een blanco blaadje schreef hij een lijstje namen. Lees dit lijstje eens door, Badger... en vertel me dan eens of sommige van die briefjes niet door een van deze namen ondertekend was. Badger trok het lijstje naar zich toe en boog zijn hoofd naar beneden, totdat zijn ogen maar een paar centimeter van het papier verwijderd waren. Zijn lippen bewogen, terwijl hij met zijn vuile vinger de namen aanwees. Davis, zei hij na enige ogenblikken. Hij keek Vlaanderen aan. Dat was de naam die op de meeste briefjes stond. Goed. Vlaanderen pakte het boekje weer terug en zocht naar een potlood. Zou je wel tien pond willen verdienen? Badger likte langs zijn lippen. Hij vond het niet nodig om op die vraag antwoord te geven. Vlaanderen scheurde een blaadje uit het boekje en krabbelde er iets op. Heeft Mick Tyler een auto? vroeg hij, terwijl hij het blaadje dichtvouwde. Badger knikte met begerige ogen. Waar stalt ze die? In de garage van Blundell. Ongeveer 100 meter van de schuit, aan de andere kant. Ze heeft zo'n nieuwe morris. Vlaanderen gaf hem het briefje. Toen haalde hij zijn portefeuille tevoorschijn en haalde er een bankbiljet van vijf pond uit dat hij ook aan Badger gaf. Nu Badger, ik wil dat je dit aan Mick Tyler brengt. Je hoeft je niet te haasten. Zeg hij dat het op de gewone manier gekomen is. Als je terugkomt, ligt er nog een vijf pond op je te wachten. Badger dronk zijn glas leeg en slenterde de bar uit. Toen hij weg was, stond Vlaanderen op en liep naar de toonbank. U moet Fred zijn, zei hij tegen de eigenaar, een dikke vrolijke man die de toonbank met een vochtige lap afstond te vegen. Dat ben ik. Zou u zo vriendelijk willen zijn mij een envelop te geven? Fred voldeed aan hun verzoek. Vlaanderen stopte er een biljet van vijf pond in, plakte hem dicht en vroeg aan Fred om hem een badge te geven als hij terugkwam. Tussen twee haakjes zei Vlaanderen toen hij op het punt stond weg te gaan kent u Mick Tyler goed? ik ken bijna iedereen hier in de buurt antwoordde Fred vaag hoe gaat het tegenwoordig met haar man? ik heb hem al een hele tijd niet gezien Archie? nee die komt hier niet meer de barkeeper grinnikte hij zal er eindelijk achter gekomen zijn dat hij op het verkeerde paard werd wat voert hij nu uit? Ik heb gehoord dat hij boekmaker geworden is, ergens in het noorden. Dat is net iets voor hem. Ik kan me de kleine man best voorstellen bovenop zo'n kist. Fred gaf een levendige imitatie van een tiktakman en ze begonnen allebei te lachen. Het komt in orde hoor, riep de barkeeper toen Vlaanderen wegging. Ik zal dit aan die oude Badger geven. De Vlaanderen kon de garage van Blundel gemakkelijk vinden... Hij parkeerde zijn auto in de buurt en liep voorzichtig terug in de richting van het Picasso 2. Hij was juist op tijd om Badger uit het hek van het kerkhof te zien komen. Deze liep zo hard als zijn benen konden dragen naar de star and Het begon al donker te worden. Vlaanderen vond een onbewoond huis en hij ging tegen de dichtgespijkerde voordeur staan van waar hij het hek in het oog kon houden. Hij hoefde maar vijf minuten te wachten tot Nick al verscheen. Ze blijkbaar grote haast. Ze had een sjaal om haar hoofd geknoopt en deed wilde pogingen om haar armen in de mouwen van haar oude regenjas te steken. Ze sloot het hek en liep naar de garage. De Vlaanderen zat achter het stuur van de frezer Nes te wachten toen de zwarte morgen de garage uitgroot. Hij noteerde het nummer en reed achter niet aan die in zuidelijke richting wegreed. Het was niet moeilijk om de Morris in het oog te houden toen deze de Battersea-brug opreed en links afsloeg in de richting van Nine Elms Lane. Mick behoorde niet tot het type rijder dat acht slaat op het verkeer achter zich en het kwam blijkbaar niet bij haar op om te controleren of ze soms gevolgd werd. Nu en dan haalde ze in en dan bleef Vlaanderen wat achter, maar door zijn scherpe rijden kon hij haar steeds weer inhalen. Ze reed langs de Albertkade naar Southwark Street. Gelukkig was het nu praktisch donker en kon hij vlak achter haar gaan rijden. Dat was maar goed ook, want anders zou hij haar kwijt hebben kunnen raken toen ze plotseling de hoofdstraat verliet en door allerlei kleine straatjes in de richting van de rivier reed. Ze kwamen op een terrein met hoge muren, grote pakhuizen en platgebombardeerde gebouwen waar Vlaanderen nog nooit geweest was. Mick moest hier al dikwijls zijn geweest, want ze sloeg zonder enige aarzeling dan naar links, dan weer naar rechts af. Eindelijk reed ze een open terrein op dat in 1941 gebombardeerd en nooit meer opgebouwd was. Ze zetten de motor af en stapten uit de wagen. Vlaanderen draaide zijn lichten uit en parkeerde zijn eigen wagen in de schaduw van een muur. Dit was een gedeelte van de dokken dat na werktijd volkomen verlaten was. Boven zijn hoofd werd de hemel verlicht door het oranje schijnsel van de binnenstad. Aan de andere kant van de Theems... De towers poopachtig af tegen de lichten van het moderne Londen. Gedempte verkeersgeluiden vormden de achtergrond voor de geluiden meer dichtbij: het geschreeuw van spelende kinderen en het geluid van de sirene van een sleepboot op de rivier. Vlaanderen liep geruisloos op zijn rubberzolen achter Mick aan. Ze stond in het lichtschijnsel van een ouderwetse gaslantaarn angstig de straat af te kijken. Vlaanderen trok zich in de schaduw terug. Een hoop dat ze hem regelrecht naar Ina zou voeren, begon te vervliegen. Het was duidelijk dat ze van plan was hier te wachten totdat er iemand kwam. Hij wachtte nog vijf minuten en liep toen voorzichtig in haar richting totdat hij vlak achter haar schouder stond. Nick, ze draaide zich bliksemsnel om bij dat onverwachte geluid, zag Vlaanderen en liep vlug een paar passen achteruit. Wat doet u hier? Waar is ze, mevrouw Tyler? Ik weet niet waar u het over hebt. U zult u zelf al erg slim vinden om het tot hier te volgen. Ze had zich vlug van haar verbazing hersteld en nam weer haar oude, snoevende houding aan. Ik heb een afspraak met een vriend. Hij zal u wel te woord staan als hij komt. Ze keek de straat langs terwijl ze sprak, in de hoop een minder vijandig iemand uit het duister te zien opdagen. Uw vriend komt niet, mevrouw Tyler. Zou u mij maar niet beter de waarheid kunnen zeggen? Waar is mijn vrouw? Dat heb ik u al gezegd. Ik weet van niets. Eén moment, viel Vlaanderen haar in de reden. Badger heeft u vanavond een briefje gebracht, is het niet? Nick keek hem scherp aan, maar gaf geen antwoord. Zal ik u zeggen wat erin stond? Ja? Ernstige complicaties betreffen de Ida-Vlaanderen. Moet je beslist spreken. Kom dadelijk naar de gewone plek. Davis. Vlaanderen gaf haar een ogenblik tijd om de bedoeling van deze woorden te verwerken. Toen zei hij op kalme toon, als u niets wist over de verdwijning van Ina Vlaanderen, zou u dat briefje genegeerd hebben, of u had het aan de politie gegeven. Maar u was helemaal niet verbaasd. U bent het gewend briefjes van Davis te krijgen via Badger. En bovendien wist u heel goed wat er met Ina gebeurd was. Mick reageerde zo snel dat Vlaanderen volkomen overrompeld werd. Ze duwde haar vuist in zijn maag en rende zo hard als ze kon naar de ingang van de steeg. Ze was halverwege toen hij haar inhaalde. Ditmaal greep hij haar arm zo stevig beet dat ze zich niet los kon frikken. U zult mij beluisteren, zei hij tussen zijn tanden. Twee meisjes zijn op vrede wijze vermoord en nu wordt mijn eigen vrouw vermist. Ik weet niet wat uw aandeel in deze zaak is. Maar geloof mij niet dat ik zou aarzelen uw nek om te draaien als ik het idee had dat dat me zou helpen haar te vinden. Vertel me de waarheid, of ik breng u regelrecht naar het dichtbijzijnde politiebureau. Mick Tyler was aan het eind en ze heegde van de pijn in haar arm. Ze hebben haar naar het pakhuis gebracht, fluisterde ze. Ik weet niet hoe jij van hier kunt komen, maar u kunt het op het bord zien. Het heet Burgess, Cork en Timbershippers. Is Ina in leven? Wel, toen ik haar voor het laatst zag. Hoe lang is dat geleden? Dat was om een uur of drie. Kunt u me naar dat pakhuis toe brengen? U schiet er niets mee op als u probeert iets voor me te verbergen. Ik weet alleen de weg via de rivier. Het is hier ergens in de buurt. Vlaanderen was woedend, maar hij was al zeker van dat ze hem eindelijk de waarheid had verteld. Burgess, kolk en timber shippers. Nu hij wist dat hij zo dicht bij Ina was, kreeg hij haast. Hij voelde er nog steeds niets voor om de hulp van de politie in te roepen. Zijn instinct zei hem dat hij aan Ina's zijde moest staan om met haar de gevaren te delen. De moeilijkheid was wat met Mick te doen terwijl hij in het pakhuis ging zoeken. U kunt beter in die auto van u stappen en terug naar de boot gaan, zei hij. En ik raad u aan geen briefjes te sturen of op te bellen. Als ik Ina ongedeerd aantref, dan is er een mogelijkheid dat u vrij uitgaat. Maar zo niet, God sta u bij. Nick Tyler nam de hint ter harte. Hij bracht haar naar de auto en bleef haar nakijken toen ze het pleintje afweet. Hij vroeg zich af of hij misschien een fatale blunder gemaakt had. Een verlichte telefooncel scheen het enige vriendschappelijk teken in een vijandige wereld te zijn. Hij liep erheen en zag tot zijn ergernis dat de telefoongidsen gestolen waren waardoor hij de plaats van het pakhuis niet kon bepalen hij stond op het punt de deur van de cel achter zich te sluiten toen er een gedachte bij hem opkwam het zou een verstandige voorzorg zijn om Charlie te vertellen wat hij van plan was als er over een uur nog geen bericht van hem zou zijn zou Charlie Sir Graham kunnen bellen hij zocht naar pennies in zijn broekzak stak ze in de gleuf en draaide zijn eigen nummer hij kon het telefoon in de flat horen overgaan en in gedachten zag hij Charlie haastig uit zijn eigen domein aankomen lopen. Hij bedacht dat het verstandig zou zijn een extra toestel in Charlie's kamer te laten plaatsen. Er werd opgenomen, eerder dat dan Vlaanderen verwacht had. Hallo? Met wie? Vlaanderen was stom verbaasd. Hij kon zijn oordeel niet geloven en vergat de knop in te drukken. Met wie? Herhaalde de stem die vreselijk vermoeid en slaperig klonk... alsof de eigenaar nauwelijks wakker kon blijven. Vlaanderen kreeg eindelijk de beschikking over zijn ledematen terug. De munten kletterden toen hij de knop indrukte. Er zat een pop in zijn keel... zodat hij maar één woord kon zeggen. Ina. Dokter Hitchcock sloot de deur van Ina's slaapkamer... en liep vastberaden naar de zitkamer. Sir Graham en Vlaanderen stonden in het midden van het vertrek... Dicht bij de dienwagen die Charlie voor zijn meester binnen had gebracht. Vlaanderen koude in gedachten verzonken op sandwiches met ei en kip, terwijl Sir Graham hem in stilte over de rand van zijn glas whisky soda aankeek. Niets om ons ongerust over te maken, zei Dr. Hitchcock. Hij knikte bevestigend toen Vlaanderen uitnodigend gebaar naar de whiskyfles maakte. Ze heeft een abnormaal grote dosis van een nogal onbekend slaapmiddel gehad. Ik denk dat dat voorgeschreven was voor iemand die aan een zware zenuwoverspanning leidt. Dat klopt, mompelde Vlaanderen. Hoe lang blijft ze zo, John? Ik kon nog geen zinnig woord uitkrijgen toen ik thuis kwam. Onder normale omstandigheden zou ik haar hebben laten slapen, zei Hitchcock ernstig. Maar door wat je me vertelde heb ik haar iets gegeven dat haar een beetje wakker zal maken. Het zal nog wel enkele minuten duren voordat het middel uitwerking heeft. En als ze dan weer gaat slapen, zal dat voor een lange tijd zijn. Ik raad je aan haar zo lang mogelijk te laten rusten. De dokter zag dat Sir Graham hem weg wilde hebben. Hij bleef nog even praten, zei toen dat hij nog een visite moest maken en vertrok. Toen Vlaanderen hem uitgelaten had, kwam Ina uit haar slaapkamer. Ze knoopte de centuur van haar zijden penjaar vast. Ze was een beetje bleek en haar haar zat in de war, maar haar ogen stonden wijd open. Hij nam haar in zijn armen en zo bleven ze even staan. Oh, Ina, fluisterde hij, waarom doe je me zoiets toch aan? Paul, je bent heus blij me weer terug te zien, hè? Sir Graham is hier. Hij is verlangend om te horen wat er gebeurd is. Kun je het ons vertellen? Ik moet toegeven dat ik zelf ook nieuwsgierig ben. Het is gek, maar ik voel me prima. Eigenlijk alsof ik een fles champagne gedronken heb. Ik denk dat later de terugslag wel zal komen. Sir Graham was erg attent en bezorgd over Ina's welzijn. Hij zette haar in een diepe armstoel en schikte kussens om haar heen. Ina deed heldhaftige pogingen niet te gaan huilen toen ze hem zag knielen om een bankje onder haar voeten te schuiven. Ik moet zoiets eens meer doen, zei ze met geveinsde vrolijkheid. Ik vind het geweldig als ik zo verwend word. Nu, Ina. Vlaanderen ging op de grond zitten met zijn rug tegen de schoorsteen aan. Vertel maar. Ik neem aan dat je vanmorgen op bezoek wilde gaan. Ontving mevrouw Tyler je een beetje hartelijk? Ina knikte bedroefd en vertelde hun alles wat er tussen haar en Mick Tyler gepasseerd was, tot aan het moment waarop ze het bewustzijn verloren had. Ik denk dat ze me per boot vervoerd hebben. Ik heb vage herinneringen aan golven en donkere schaduwen van bruggen boven mijn hoofd. Maar ik kan me niet herinneren dat ik aan land ben gebracht. Iemand gooide koud water in mijn gezicht en toen kwam ik bij. Uren later, denk ik. Ik lag op stro in dat pakhuis. Mick Tyler was verdwenen. Er was een man die ik nooit eerder heb gezien. En dan de man die jij en ik op Crouse Farm zagen, Paul. Davis. Ja, die andere man noemde hem zo. Dat herinner ik me. Sir Graham sprak ook een woordje mee. Heb je de naam van die andere man ook gehoord? Nee. Davis noemde hem Fred, maar verder weet ik het niet. Ga verder, Ina. Ze hebben zeker geprobeerd je aan het praten te krijgen. Ina fronste haar wenkbrauwen. Ze vroeg zich af of ze zich alles wel goed herinnerde. Ze had de scherpte in Pauls stem gehoord en begreep wat hij van haar wilde horen. Ze waren helemaal niet ruw tegen me, Paul. Davis ging te weten wie ik was. Dat is toch niet zo vreemd? Had je Mick dan niet? Nee, ik had gezegd dat ik mevrouw Lucille Draper was. Maar Ina, Vlaanderen protesteerde, waarom heb je in hemelsnaam die naam gebruikt? Ze vroeg het zo plotseling. Het was de eerste naam die bij me opkwam. En het leek me beter dan de een of andere willekeurige naam te bedenken, zoals Mathilda Boglesworthy of zoiets. Dus Davis was een en al bemiddelijkheid en medelijden? Nee, bemiddelijk was hij niet, lieve, zei Ina Bits, maar hij heeft me niet aangeraakt. Hij scheen te weten dat we op van waren geweest en hij probeerde uit te vinden wat we gezien hadden. Ik heb hem niets verteld. Toen volgde er een nogal eigenaardig gesprek. Hij zei plotseling iets van, uw man gedraagt zich als een idioot? Hij zal nooit kunnen bewijzen dat Harry Shelford die moorden begaan heeft. Voordat ik er erg in had, zei ik, Integendeel, hij is ervan overtuigd dat Shelford er niets mee te maken heeft. Toen hield Davis zijn mond. Ik scheen de wind uit zijn zijde genomen te hebben. Daarna verdween hij een hele tijd. Ik weet niet voor hoe lang, want ik wilde maar één ding, slapen. Ze maakte me weer met koud water wakker en Davis hielp me opstaan. Hij zei, je hebt geluk. We zullen je deze keer laten gaan. Maar geef je man deze boodschap. Laat hij zich er buiten houden, want anders zal hij meer kwaad dan goed doen. Het recht zal zijn loop hebben, zonder zijn tussenkomst. Zo ongeveer zei hij dat, Paul. Daar komt Vosper, zei Sir Graham. Vlaanderen stond op en legde zijn hand even op die van Ina. Charlie had de inspecteur binnengelaten... Het was nogal koud voor een avond in mei. Vosper vreef zijn handen over elkaar. Zijn wangen waren roze. Kom maar bij het vuur, inspecteur, en drink iets om warm te worden. En er staat een hele schaal sandwiches voor als u hongerig bent. Eerste zaken, meneer Vlaanderen. Ik ben blij dat u weer opgeknapt bent, mevrouw. Hij wende zich tot Sir Graham en lachte vriendelijk tegen alle aanwezigen. Het is hier wel wat gezelliger dan op de yacht, hè Sir... Daarom waardeer ik het altijd zoals meneer Vlaanderen ons helpt. Die privé-detectives hebben alle luxe en comfort om zich heen. Wordt nu maar niet lyrisch, inspecteur, werkte Sir Graham op. Hebt u iets te rapporteren? Fosper trok snel een officieel gezicht. Ik heb contact opgenomen met rivierpolitie, Sir, en het kost ons geen moeite om het pakhuis van Burgess te vinden. We hebben het hele gebouw doorzocht. Resultaten? We kwamen alleen te weten dat, wat de firma Burgess ook verscheept heeft, dit beslist geen kurk of hout was. Wat was het dan? vroeg Vlaanderen op scherpe toon. Dat is moeilijk te zeggen, sir. Op het lab zullen ze daar wel achterkomen. We hebben bladeren gevonden die verdacht veel op tabaksbladeren leken. Heb je nog tijd gehad om navraag naar die firma te doen, Voster? De inspecteur keek zijn chef met een zekere voldoening aan. Ja zeker sir Ze hebben zich achttien maanden geleden uit de zaken teruggetrokken Hij wachtte op Sir Graham enige verrassing zou tonen over de snelheid waarmee hij deze inlichting verkregen had Maar toen deze geen commentaar gaf vervolgde hij Toen ben ik de rivier opgevaren naar de Picasso 2 waar ik een gesprek met mevrouw Tyler had Ik waarschuwde hij en vroeg haar me te vertellen wat ze vandaag gedaan had Ze nam een zeer vijandige en beledigende houding aan ze gaf toe dat ze vanmorgen bezoek had gehad van een dame die zei dat ze mevrouw Draper was. Ina bewoog zich onrustig te midden van haar kussens. Ze ontkent een verdovingsmiddel toegediend te hebben en kwam met een verhaal dat haar bezoek gedronken had. Ze beweerde dat mevrouw Draper haar lichtelijk beschonken om een uur of twaalf verlaten had. Mick zal iets beters moeten verzinnen, zei Vlaanderen. Inderdaad zei Sir Graham kortaf. Ik geloof wel dat we genoeg bewijs hebben voor een arrestatie-inspecteur. Ga maar een bevel tot inhechtenisneming halen. Sir Graham, zou u mijn plezier willen doen? Waarmee, Vlaanderen? Door Mick Tyler nu nog niet te arresteren? Sir Graham staarde Vlaanderen aan. De inspecteur keek strak naar zijn notitieboekje. Maar verdomme, wachtte Sir Graham los. Die vrouw is verantwoordelijk voor de ontvoering van Ina. Dat weet ik. Maar ik ben er bijna zeker van dat dat een vergissing was. Nick Tyler heeft misschien niet geweten dat Ina mijn vrouw was, maar ik denk dat ze wel wist dat ze niet Lucille Draper was. Ik geloof werkelijk dat we van haar niets te vrezen hebben. Ze is eerder zelf in gevaar. Er heerst een moment stilte. Toen zei Sir Graham... Kun je dit nader verklaren, Vlaanderen? Op het ogenblik niet, Sir Graham. Maar ik moet u dringend verzoeken een agent in Burger de Picasso 2 te laten bewaken. Sir Graham liep naar een hoek van de kamer. Hij stond met de rug naar hem toe, terwijl hij enkele sierobjecten in een klein kastje bekeek. In veel gevallen komen we altijd weer op hetzelfde punt terecht, Vlaanderen. Waarmee ik niet wil zeggen dat je niet dikwijls gelijk hebt gekregen in het verleden. Maar het is nu al ruim een week geleden dat Betty Tyler gedood werd en we zitten nu al met drie opgeloste moorden. Met drie? Sir Graham draaide zich langzaam om en keek Vlaanderen autoritair aan. Stephen Brooks is vanmiddag in het ziekenhuis overleden. Ina hield haar adem in. Fosper liep behoekzaam naar de dienwagen en nam een paar sandwiches. Vlaanderen nam de stop van de whiskyfles en schonk zichzelf in. In de hal sloeg de staande klok twaalf slagen. Je ziet dus dat we ons niet veel meer kunnen veroorloven, zei Sir Graham na enige tijd. We zullen met resultaten moeten komen. Vandaag is het vrijdag, niet? Donderdag, zei Sir Graham. Zag Vospa's reactie en verbeterde zichzelf. Tja, het is vrijdag, vroeg in de morgen. Als ik u beloof dat ik u de naam van degene die verantwoordelijk is voor deze moorden overmorgen zal noemen. Bent u dan tevreden? Ik zou volkomen tevreden zijn als ik dat kon geloven. Moet ik aannemen dat je al weet wie het is? Weten doe ik het niet, zei Vlaanderen, met een speciale nadruk op het eerste woord. En ik ben bang dat ik u nog wat zal moeten vragen. Zou het mogelijk zijn een voorwensel te zoeken om een onderzoek in te stellen in het huis van Pondensum? In Davidstaan? Ja. Volkomen onmogelijk, Vlaanderen. We zouden een bevel tot huiszoeking moeten hebben. En op dit ogenblik kan ik dat niet motiveren. Tenzij jij over inlichtingen beschikt die je achterhoudt. Ik houd niets achter, behalve heel vage vermoedens. U beschikt over dezelfde inlichtingen als ik. En Eigenlijk over nog veel meer. Ina begreep dat het gesprek de verkeerde kant uitging. Zij alleen kende de druk waaronder haar man die dag geleefd had, maar ze zag ook in dat Sir Graham zeer bezorgd was en dat de verantwoordelijkheid zwaar op zijn schouders rustte. Ze stond op en keek hem beide aan. Ik begin duizelig te worden. Paul, zou je me willen helpen? Wilt u hem een ogenblik excuseren, Sir Graham?